Op 106,9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. René van Brakel met het NOS journaal. In Vlaardingen zijn twee tieners ernstig gewond geraakt door een vuurwerkbom. De jongens van 13 en 15 hadden een koperen pijp gevuld met vuurwerk dat plotseling ontplofte. Het gebeurde op straat. De twee zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Welke verwondingen ze precies hebben is niet bekendgemaakt.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 Vergeten. Nee, volgens mij ben ik verliefd op jou. Niemand die had ons in de gaten, we konden laten, we konden doen. Eindeloos hebben we gedwaald, langs die wilde branding en jij zei toen. Me vergeet nu maar de regen De Franse zegen Plots geen bestof la la la, ja la la la La la la la la la Altijd gezellig onze vriend Alex in de in de uitzending en uh, we gaan even vlug door met een ander nummertje.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 Zingen, Harry Wolter. Want hij was bij Live Cooking en ik zat in het publiek. Zo meteen gaat u ook een fragmentje horen, Rob. Want ik was ongezondste uit het publiek. Dus dat was heel grappig. Nou, een paar maanden geleden heb ik hem al een keer gesproken... ...tijdens de instoor in de music store hier in Zandvoort. We hebben niemand minder aan de telefoon dan Henk Dame. Hé! Hoe is het met je? Ja, hartstikke goed. Ja? Hartstikke goed, ja, ja, ja, ja zeker weten. Nou, je had je instort toen in Zandvoort, hè? Wat heb je daar nou ja. allemaal gedaan? Nou, ik heb uh, een heel album opgenomen. Er gaat natuurlijk best wel veel tijd in zitten, we moeten natuurlijk een hele goede liedjes uitproberen te zoeken. Ja. En uh, er is een single uitgekomen, er is een album uitgekomen. En de opname is eigenlijk, dat was eigenlijk de drukste daarna, zeg maar. Want ik was daar met de vorige single, ik wilde de hele avond dansen in Zandvoort, volgens mij. Ja, ja dat was... Een dat tactiek. klopt. En uh, ja, nu heb ik een nieuwe single uit, die gaat ook echt, die gaat echt heel erg goed. Laat me alleen. Ja, laat me alleen inderdaad. Ja, die gaat echt heel erg goed, gelukkig. Ja, dat, uh, het is ook een ontzettend mooi nummer, moet ik zeggen. Ja, nee, hij gaat echt... Ik, ik, ik had het wel al verwacht, want het is natuurlijk een, het is een cover van André Hazes, hè. Mm -hmm. Voor de mensen die het nog niet weten. En... Uh, en ja, dan moet ik het zeggen, ik kreeg hem thuis op de mail, in deze melodie. En ik zei gelijk, ja dit is het. En ik heb, ik heb het nu al zeg maar, in heel Nederland opgetreden. Ik heb in Groningen al gestaan, ik heb in Nijmegen gestaan. Ik heb in, en gewoon in Brabant gestaan. Maar echt overal zingen ze het mee en worden ze gek als liedje, als het liedje horen. Dat is alleen maar goed. Ja, dat is inderdaad, uh, dat lijkt me echt een kick. Hey, is, ja. is hij ook geproduceerd door Tom Peters? Tom Peter heeft het ook weer geproduceerd en de rest van het album ook, heel het album weer. Dat is jouw vaste producent, producer, hè? Ja, ja, ik wil geen andere meer, want hij doet het zo goed. <laughs> ja, hij heeft inderdaad een ook moois geschreven. Ik heb hier en daar even wat nummers van je beluisterd. Maar uh, inderdaad, een een goede producer. Hé, hey, uh, ja. ver, uh, ik wil even een beetje terugduiken in uh, hoe je, ja, wat is jouw carrière geweest. Want je bent niet begonnen in de muziek, hè? In eerste instantie, toen je jong was. Nee, ik ben begonnen eigenlijk als... Uh, als uh, ik wilde graag doorbreken als uh, voetballer. Mm -hmm. En... Uh, dat ging ook hartstikke goed. Ik heb in de eerste divisie heb ik gespeeld bij en Bosch. Toen zijn we de Eredivisie ingegaan. Toen ben ik daar weggegaan. Toen hadden we veel spitsen gehaald, zeiden ze. Mm -hmm. En ik was nog een mannetje van net 18. En ik zei toen... Uh, toen werd ik op het tweede plan geschoven. En hadden, ja, dat vond ik niet zo leuk. En toen ben ik bij Sv. gaan voetballen. Mm -hmm. En daar ben ik eigenlijk heb ik tegen op hem gevoetbald. En dat was Hans Kraaij junior trainen. Oké, okay, kijk, ja, daar had ik ook al iets over gelezen. En die heeft ja, jou dus en, getraind. Ja, en die zei van: Je moet volgende naar mij komen, want ik wil graag kampioen worden. En toen zei ik van: Nou, ik wil best naar je toe komen, maar dan moet je van mij een CD afgeven bij Dino Music. <laughs> toen zei hij van: Dat kan ik wel doen, maar als we niks vinden, heb je pech gehad, maar dan moet je wel komen voetballen. Ik zei: Nou, oké, okay, dat is een eerlijke afspraak. Mm -hmm. En hij gaf de CD af, en twee dagen later belde uh, Tony Berg van Dino Music, de directeur. Kijk, <laughs> en die was helemaal onder de indruk. Ja, die zei in eerste instantie, dacht dat het een geintje was. Mm -hmm. Ik had een liedje van Frans Bouwen ingezongen, hij dacht dat het Frans Bouw zelf was. Ik zeg nee, ik, zei, ben het echt? Oh, ik dacht echt dat het een geintje van Hans Geruij was, weet je wel. Ik zei, nou, ik vind het fantastisch. En zo is het eigenlijk begonnen, toen heb ik mijn eerste schilderij uitgebracht in 2001, denk ik, 2002, denk ik. 2002. Mm -hmm. uh, ik droomde mijn hele leven lang voor jou, Dat was mijn eerste schilderij. Ja, en die, uh, die is meteen ook echt... Uh, echt uh ja hij ja, stond op, op 20 twintig in het paradijs toen ja nou ja wat ik uh, eerder al zei uh, voor uh, de tegenwoordige de downloadtijd uh, uh, waarin uh, ja. uh, waarin niks meer gekocht wordt is ja. het uh, heel sterk als je hoog eindigt ja ik zit nu met het album sta ik al drie weken in en de single staat er al single laat me al zeven weken erin mm -hmm. en de single staat nu ook op twintig en uh, maar je gaat echt heel erg goed dus, dus ja dus dat ik hoop dat je nog veel hoger gaat komen, maar ja, je weet het natuurlijk niet, maar... Nou ja, we, we, wie weet, als al onze luisteraars even je singeltje gaan kopen, dan moet het helemaal goed gaan komen, hè? Dan komt het helemaal goed, dat weet ik zeker. Hé, hey, en uh, ik begrijp oh, ook dat je met je vierde album bezig bent. Nee, die, is, die, die heb ik net af, het album. Oh, die is net af. Oké, okay, dan loop je site af, ja. iets achter. Ja, ja, inderdaad, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, die is, die is al af. Die staat al inmiddels al uh, drie weken in de album Oké. Okay. En, uh, ja, maar die gaat echt heel goed. Maar ik heb nog een, een, wij, wij hebben ook een prijsvraag op mijn site. van degene die mijn signaaltje downloadt, die, download, die maken op kans op een weekendje Centerparks volgens mij. Dus ik heb het net toevallig gelezen op mijn eigen site, dus ik wist het ook nog niet. Maar <laughs> dus mijn hebben wel overlegd, uh, van we willen prijzen geven voor degene die het meeste downloadt En je krijgt dan een codenummer en zo kun je dan prijzen, prijzen winnen, zeg maar. Oké, okay, nou dat is wel een leuke actie. En dat kan allemaal via ja, ja. www.henkdamen.nl. Ja, www.hengdame.nl. Daar kunnen ze dat precies op zien. Dus dat is allemaal hartstikke mooi. Okay. En uh, wat uh, ga je doen met de kerst? Vragen veel mensen zich af. Ik ga met de kerst blijven lekker thuis. Bij mijn gezin. En dan uh, één dag gaan we uit eten. En de één dag uh, uh, eten we thuis. Gezijdig met z'n allen. Dat is toch een heel lekker kerstgevoel. Even lekker geen, nie, geen werk. Even helemaal nee, niks. Nee. Helemaal en voor Lekker met gezin. de kerstdagen thuis. Nou, helemaal mooi toch? Ja, zeker weten. Henk, we blijven je volgen, want uh, okay, je maakt een hoop goed. leuks. En, uh, ja, ja, dankjewel. en als er in de toekomst nog wat, uh, wat leuks uitkomt, uh, mogen we dan weer met je eventjes met je bellen? Tuurlijk, altijd goed. Oké. Okay. Heb, heb je nog een leuke wens voor onze luisteraars voor uh, de aankomende periode, kerst en uit opnieuw? Dat, uh, ik hoop dat ze natuurlijk allemaal gezond blijven, dat is het allerbelangrijkste. En, en, en dat ze veel naar, uh, naar de zender moeten blijven luisteren, hè? want dat is natuurlijk wel heel gezellig. <laughs> ja, precies. Nou. Toch, maar het belangrijkste is gewoon de gezondheid en... Uh, en de rest komt dan mezelf wel. Ja, precies. Nou, jij ook uh, de beste wensen, hè. En uh, oh, dat het maar een muzikaal jaar mag worden voor je volgend jaar. En dat we elkaar vast wel weer ergens een keer gaan spreken volgend jaar. Oké, okay, uh, helemaal goed. En we gaan je single even draaien. Oké, okay, dankjewel, hè. Oké, okay, okay. fijne avond. Doei. Hoi. Hoi, hoi. Het is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 Jij het zwaar, de rollen zijn nu omgedraaid. Het is voor jou, voor jou te laat. Zij te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 Krijgt. Je bent me nu voor altijd, altijd wij een mengsel tussen Frans Bouwer en Damen. Ja, dat uh, klopt wel. Het is een, uh, of hebben ze, allemaal wat, hebben ze alle twee wat weg van Frans Bouwer. Ja, dat kan is... allemaal. <laughs> ik kreeg al een Hi, het nieuwe Frans Bouwer in de house. Ja, ja. En, ja. Maar het was wel gezellig. Het was een ontzettend leuk interview. Ja, zeker. Nou, uh, de lekkere gezellige feestdagen komen er weer aan. En um, ja, volgende week beloof ik u dat ik uh, vijf leuke cadeautips heb voor de als kerstkado natuurlijk. En uh, misschien hebben we ook wel een leuke dinertip. We gaan het allemaal meemaken. Maar zoals u allemaal weet. De vuurwerkfolders zijn weer uitgedeeld. <laughs> weet <laughs> ja, dat je. Weet je dit, is echt, dit is echt leuk. Doe dit ook even. Luisteraars thuis. Ga naar www.sieren.nl dan kunt u de nieuwe, de, nieuwe, uh, de nieuwe spot zien. Voor het uh, reclame. Of tenminste de spot. Staat hij niet op YouTube? Nee, hij staat op Sieren. Maar dan moet je naar Sieren toe gaan. En aan het einde, zodra je het filmpje hebt gezien. Kun je zelf een leuke toepassing doen. Het is echt aanrader. Ik ga niet vertellen wat het is. Ga gewoon even kijken naar www.sire.nl Je kijkt even naar de spot van dit jaar. De, ja, de, de, de waarschuwingsspot van Sieren. Is het een van een spot? Sieren. Nee, het is een, uh, een, een televisiespot. Je, ja. je moet hem echt zien. Okay. En uh, dan... Aan het einde kun je echt iets heel erg leuks doen voor je vrienden. Dus even uh, naar www.sieren.nl. Echt geweldig. Oké, okay, gaan we doen. Ja, de vuurwerkfolders uh, zijn uh, ja, weer in de brievenbussen uh, gekomen. En uh, ja. De, of, uh, ja, ik vind het steeds duurder worden. Ik word er helemaal... Uh... Ja. Recessie? En, en, ja, een recessie. Maar ook, uh, ze willen gewoon minder. Uh, ik denk dat dat ook uh, is dat de overheid gewoon wat minder uh, vuurwerk uh, wil verkopen. En uh, wat ja, dat sowieso. meer uh, ongeluk uh, wil uh, voorkomen met vuurwerk. Dus daarom uh, proberen ze dat om uh, laag te halen, denk ik. Want uh, ja, 150 euro voor een paar vuurpijlen: dat uh, zou ik niet gaan betalen, in ieder geval. Uh, ja, in ieder geval. Uh, in ieder geval de veiligheidstip uh, staan uh, denk ik ook wel op sieren.nl. als ik het uh, goed heb, want uh, ja, je moet er natuurlijk wel veilige uh, vuurwerken uh, afsteken. In ieder geval uh, ja, de laatste vier à drie dagen van het jaar kan u natuurlijk vuurwerk steken en dan mag u het op uh, 31. Uh, December vanaf 10 uur uh, natuurlijk uh, alvast af gaan steken. Dat is natuurlijk wel zonde, hè, want dat moet je gewoon in de avond uh, bewaren. Nou, ik, wou dat, ik vind het wel gezellig hoor, altijd vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. Ja, over Oud en Nieuw gesproken. CFM, Oud en Nieuw, uitzending. Uh, ja, live uh, op de radio, gewoon uh, de hele avond lang... Uh, ja, kan u uw uh, radio afstemmen op 106.9, want CFM-collega's komen allemaal gezellig bij elkaar om een paar uurtjes radio te maken, speciaal voor u, oud en nieuw. Dus knallend met CFM het jaar uit. Nou, heel erg gezellig. We gaan op naar het uh, Rama met Rudy uh, Nicola. Ja, ja, zeker. In een dorp in de Amerikaanse staat Tenes heeft een groepje likkende koeien behoorlijk wat schade aan een woning veroorzaakt. <lacht> De huiseigenaar nam hier, hierna contact op met de verzekering, maar die gaf helaas niet thuis. De verzekering vergoedt namelijk geen schade die veroorzaakt is door runderen. Jerry Lynn Davis deed afgelopen donderdag aangifte bij de politie omdat enkele koeien schade hadden veroorzaakt bij zijn huis. Zo hadden de nieuwsgierige runderen een ruit en een regenpijp vernieuwd. Goed voor zo'n 75 euro schade. Volgens Davis is een huis amper een meter van het weiland verwijderd. De koeien slaagden erin hun kop door de omheiding te steken en likten het huis af. Wat er nu zo lekker is aan Davis' huis is overigens niet bekend. De eigenaar van de koeien heeft beloofd de zaak correct op te lossen. Maar is het niet van bakstenen gebouwd dan, dat huis? Nee, dat is van uh, Hans Gietje, toch? Dat ja. huis. <laughs> flauw, flauw. Nou, hij is flauw, maar hij is leuk. Hey! We gaan naar volle platen. Speciaal ja. voor Menno Hoekstra, maar ook een kleintje voor. Een klein beetje voor Dorinnen van de Weiler. Want die houdt niet van Frans Bouw, maar wel van deze soort muziek. Juist. <laughs> Hier is Placebo. The end of the century. I said my goodbyes. For what it's worth, I always aim to please. But I nearly died. For what it's worth, come on. Set up your eyes for what it's worth. Hold tonight for <laughs> what it's No one cares when you're out on the street Picking up the pieces to make ends meet And No one cares when you're down in the gutter Got no friends, got no lover No one cares when you're out on the street Picking up the pieces to make ends meet And No one cares when you're down in the gutter Got no friends, got no lover He's got no lover. op uh, Ronald. Ronald. En ondertussen zit ik uh, te slapen. Um, ja, we gaan even uh, Henry bellen, want uh, we gaan op naar shownieuws. Oké, okay, nou zullen we dan gewoon even een plaatje draaien tot die tijd. <laughs> nou, zullen we gewoon uh, Lang even draaien. Wordt, uh, daarna gaan we gewoon op naar uh, Popstar Henry met shownieuws. Someone put a lock.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 He, Ilse de Lange was dat met Miracles. Een opvallende, op, oplettende luisteraar die, mij, die heeft even net gebeld. Laura Brondijk ze meldde. Dat is de, het verhaal wat we net vertelden over die reclame van de vuurwerkcampagne. Die is niet te vinden op www.sieren.nl maar op www.veiligheid.nl. En uh, ja, het is echt de moeite waard om eventjes naar die site toe te gaan. Ik kan het jullie aanraden en ik hoor graag reacties terug op www.entertainmentforyou.tk. En we hebben hem weer live in onze uitzending. De enige echte zingende kerstman, Henry van Weimelo. Henry! Ik de zingende kerstman moet zingen. Ja! Nou, nee, dat komt zo. wel We waren van de week op ja. internet aan het surfen en we zagen een foto met Ernestine uh, en uh, Jerome en allerlei andere fantastische artiesten met jullie kerstsingel, die we <laughs> hebben vandaag ook gedraaid. Dat klopt, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ik schreef en Ernestine, uh, uh, Henry is net de kerstman. Ja, ja, inderdaad, ja. <laughs> dus daarom de zingende kerstman. Ja, ja, ja. En, en Jerome heeft het net ook bevestigd, dus dat is allemaal grappig. <laughs> Ah, we hebben een oplol gehad in ieder geval, dus, ja. uh, wat dat betreft, uh, ik had dat niet meer stuk, hè? Henry, heb je de Playboy gekocht? Nee, ik heb hem niet gekocht. Ik heb wat foto's uh, me toegestuurd. Ik kreeg via internet en dat was <laughs> vorige week al, voordat hij uitkwam. En daar was je al misselijk van? <lacht> nou, nee, dus ik denk van, ja goed, ik bedoel, het ze al. <lacht> <lacht> ja, nee, dat en... was maar een grapje, hè? Ja, dat weet ik, dat weet ik zeker. Nee, goed, ik, ik denk dat, ja, waarom niet? Ik bedoel, Patricia zit er nog goed uit. Ik bedoel, uh, als, ik, als, ik, als, ik, als ik 60 jaar ben, ik zie er ook zo uit. Ik bedoel niet dat ik in een plek Dat is Playboard niet te dat, dat Maar dan, dan, dan ja, ben, ben ik ook uh, tevreden... Hoor, wat betreft uh, de, de strakheid van je vel en zo. Hè? En uh, ja, Voor mij mag Patricia houden. Ja, ik heb er geen problemen mee. Echt mm -hmm. niet. Hey, maar wat vind je van de commotie... tussen Theo Maassen en Patricia? Tussen wie? Theo Maassen en uh, Patricia pai in de wereld rijdt door. Het conflict. Ik, uh, ja, dat, dat, dat hij haar op een gegeven moment... zo openlijk uh, verschut zet eigenlijk. Ja, dat je? eigenlijk wel, ja. Ja, ik heb, het op de, ik heb het toevallig gehoord... op de radio van de week... Ik denk van ja, iemand die graag bekend wil zijn om iemand zo te schofferen, ja, ik vind het ik vind, ik vind, ik vind kinderachtig. Ja. Ik, ik vind het als iemand zo uh, naar Patricia Pai uithaalt, ik denk ja, doe dat normaal. gebruik. gebruik het is niet nodig om iemand op een gegeven moment openlijk uh, voor, voor joker te zet, proberen te zetten. Ik vind het zo kinderachtig, ik vind het zo laag bij de grond. Uh, als je problemen hebt met, met de manier waarop ze zich presenteert, dan moet je dat gewoon op een normale, fatsoenlijke manier kunnen zeggen. En nou schijnbaar kan hij dat niet op een fatsoenlijke manier. Ja, goed, dan staat er, er zelf een joker. Ja, toch? Ja, dat is uh, zeker zo. Ja. Kijk, als ik kijk naar de, naar de jeugdvertegenwoordiger, wordt gezegd, we moeten de jeugd op een gegeven moment meer respect voor hebben. Ze moeten, meer, ze moeten meer respect voor de ouderen hebben, et cetera, et cetera, al die dingen maar op. En dan als oudere, oudere mensen zomaar met elkaar omgegaan denk denken van ja jongens, wat ben je dan voor bijvoorbeeld voor de jeugd? Waar hebben we het dan over? Ja. En ik denk dat dat, dat, dat, dat soort mensen op een gegeven moment, uh, die misschien bijna zelf uitgerangeerd zijn, dan zou uit moeten vallen tegen, te, tegen anderen. Ik vind, ik, vind, ik, vind ik vind het laag bij de grond. Ik vind het ik niet dat Patricia Pai dat verdiend heeft. Nee, ja. Dat uh, klopt zeker, hè? Patricia is ja. toch uh, en iemand uh, ja, die altijd netjes blijft... en altijd leuk en altijd gezellig en nooit moeilijk? Precies. En als er een keertje op een gegeven moment een slip of de tong heeft... dan is ze ook zo sportief om te zeggen van... sorry, ik bedoel het niet zo. Of, kijk, en dat daar waardeer ik wel. En ik heb natuurlijk een verhaaltje gehoord... En, uh, ja, ik denk, ik denk niet dat het dat iets is wat, wat, wat nou op een gegeven moment nog van deze tijd is. Ik vind ouderwets, ouderwets kinderachtig, laat ik het zo zeggen? Ja, ja precies. Helemaal gelijk in. Ja, jawel, dat dacht ik toch ook. Hè? Heb je ook de uitzending van Robbie Williams gezien uh, met in uh, RTL Boulevard of niet? Helaas, ik heb, het, ik heb het niet kunnen zien. Uh, maar ik denk dat het een geweldige uitzending is geweest. Maar misschien kun jij er iets over vertellen? Want dan mag ik je mij wat, wat vertellen, natuurlijk. <laughs> ja, maar ik hoop eigenlijk dat jij mij wat kon vertellen. Want ik heb het helaas gemist. Ik weet niet hoe mijn collega's. Nou, is er, ik of, uh, uh, Roy? ik uh, zat vorige week uh, in het uh, publiek uh, bij Live for You. Hè? En er was uh, um, doorgeschemerd dat Robbie Williams bij Live for You zou komen. Maar. Uh, dat bleek dus, dat werd al in het publiek gezegd... Van, dat dat uh, eigenlijk uh, misverstand was geweest. Want het uh, was in het decor van Live you, for You. Dus, um, maar um, ja, in een klep kwam. we Ja, En, uh, ja. en um, ja, dat was ook wel gezellig. Maar in ieder geval, ik heb even de, uh, de making-of gezien van de show. Nou, het was allemaal heel erg spannend en gezellig. Groepie Wilms ging even wat nummers zingen. Ze ging shownuurtjes met hem doornemen. Over hem natuurlijk, over ze Huwelijksaanzoek en, en, en dat soort dingetjes allemaal. En wat er allemaal in die, in die jaren is gebeurd, terwijl die eventjes er niet was. Ja, het was in ieder geval wel een hele gezellige show, uh, kon, ik, uh, oh, kon ik zien op dat, tv. Dat, ja, ja, maar dat kan ook niet anders met Robbie Williams. Hij is toch een jongen die uh, ontzettend veel van de wereld is. Er een wereldartiest is geweest, dat nog steeds is natuurlijk. En ontzettend veel uh, te vertellen heeft. En uh, ik kan hem wel waarderen hoor, absoluut. Ik, uh, ik zie hem graag. Ja, Robbie Williams is ja. echt een uh, entertainer, hè? Nee, echt. is ook een sterke persoonlijkheid, hè? ja en een sterke persoonlijkheid. Dus ik mag nog wel. Ik, ik, ik, ik, ik ga hem zonder meer nog een keertje kijken. Ik heb mijn uh, uitzending gemist. Dus. Ja. Nee, ik kan hem zonder meer nog een keertje. Want dat, dat, dat, uh, heb ik inderdaad gemist. Dat vind ik wel zonde. Dus. Ja, hè? Kathleen spreekt uh, K3 uh, Christel en Karen niet meer. Ja, ik, ik, ik, ik las het. Ik heb, ik, heb, of, ik heb het gehoord. En. Uh, ja, ze zegt We spreken elkaar nauwelijks nog. En. Uh, ja, het, het, het geeft natuurlijk ook een stuk voedingsbodem. Zeg ik dan maar. Voor uh, het verhaal dat. ...dat het al een tijdje goed uh, klikte tussen, tussen de dames onderling. Ja. Dus dat lijkt me eigenlijk bijna een bevestiging. Want als je elkaar inderdaad... Uh, ...als je tien jaar lang met elkaar op de, op de planken hebt gestaan... ...met elkaar liever en leed hebt gedeeld... ...en dan zo het elkaar gaat... ...nou, dan lijkt me het sterk dat je het op een gegeven moment... ...dan niks meer van elkaar laat weten. Dat, dat, dat, dus dan, dan moet er iets gebeurd zijn. Wat je zegt, nou, ik uh, vind ik goed hoor. Dat is een stuk van mijn leven geweest, dat sluit ik af. Dus dat horen we misschien ook nog wel eens een keertje. Ja, maar kijk jij lieve... Uh, iets anders, uh, kijk jij lieve paal... Nee, dat heb ik niet gekeken joh. Nee, dan ook nog nooit? Nee, nee, nee. nee nou, dat is uh, ja, een, een programma dus uh, voor de luisteraars uh, van Paul de Leeuw, Lieve Paul, uh, de opvolger van de. Uh, ja, uh, mooi weer, de Leeuw. Mooi weer, mooi de, weer de, leeuw, de Leeuw, inderdaad. Ja. En. Uh, ja, er wordt steeds meer... Uh, de kijkcijfers dalen steeds meer. En um, ja, dat is best wel jammer. Want Paul, je weet het allemaal... Uh, heeft kwaliteit in de presentatie, entertainen. Ja, ja, ja, ja is een top entertainer. Maar ze, de kijkcijfers dalen. Dus dat betekent eigenlijk... Dus het, wat ik al van het begin af aan uh, in mijn hoofd uh, heb. Het programma klopt niet helemaal. Eerst was het zo dat ze... Een brief in konden sturen naar Paul. En, en ook een vraag konden stellen aan Paul of aan de gasten. En dat er dan een deskundige kwam die die antwoord dan uh, gaf, of wat dan ook. Maar het wordt steeds meer een beetje van ja, daar wordt steeds meer van afgeweken het format is dus niet helemaal aansluitend bij hetgeen wat ze, wat ze van plan waren. En dan krijg je nee. dit soort zaken. Daar gaat ook je kijkcijfers naar beneden. Maar ik ben het volledig met je eens, Roy. Paul Leeuw is natuurlijk een van de meest gewaardeerde entertainments, zangers, presentatoren die we in Nederland kennen. En ik vind hem gewoon heel erg goed. En dit heeft hij naar mijn mening ook helemaal niet nodig op een moment om dan ja, dalende kijkcijfers te hebben. Nee. Maar misschien is het op een gegeven moment ook voor Paul misschien belangrijk om eens even lekker op vakantie te gaan in een paar maanden en uh, lekker op een gegeven moment bij te komen en even nieuwe inspiratie op te doen en dan weer met volle, volle krachten tegenaan. Want die jongen die heeft me daar een energie zegt de laatste tijd dat is gewoon echt niet normaal. Nee, dat is uh, inderdaad zo. En hij moet inderdaad ook gaan uitkijken dat hij dadelijk niet uh, een burn-out krijgt natuurlijk. Want uh, ik zeg wat die jongen zich allemaal op de hals haalt en wat, wat, hij, zich allemaal, uh, wat, wat, wat hij allemaal doet. En uh, nou, ik, ik vind het niet normaal. Ik zou het niet kunnen. Ik vind, ik vind het knap. Ik heb er heel veel respect voor. En uh, ik zie natuurlijk ook dat je, uh, ja, die, op een gegeven moment, het hardvuur brandt een keertje op, hè. En ja. Dan moet je een nieuw hardvuur in doen. En dan, moet je even, dan moet je, denk ik, even de tijd voor nemen. ja, dat is een gevoel voor mij. Misschien heb ik het helemaal mis, maar het zou, zou kunnen, hè, denk ik. Nee, inderdaad. Dus we wachten eens dus even af. Nou, uh, ik uh, kreeg van de week uh, een week een brief. Want uh, ik ben naar de toppers geweest uh, vorig jaar. Ja. Kreeg ik op de deurmat van. Uh, ja, voorverkopen. Leuk. Ga naar dit weekend in de voorverkoop de kaarten bestellen bij ticketservice.nl. Nou. Dus uh, ja, ja. ik uh, open ze net de computer. De toppers uitverkocht. Ja, da, da, wie had ja, dat had gedacht? Al, uh, nou, heb ik gehoord dat 21 mei is er een extra optreden. Ja, 21 is. mei, inderdaad. Dus Heb je al een kaartje voor? Nee, dat nog niet, want geloof ik, kan je die weer niet in de voorverkoop halen. Moet je ja, daar weer, weer maandag op wachten. Heb je dat weer? Hè? Ja. Dus, maar je ziet het toch, uh, Roy, hè, ik, ik heb het al tegen je gezegd. Je hebt hem de beste keer gevraagd. Van, ja. Wie vind je nou het beste bij de toppers passen? Nou, ik ben ervan overtuigd dat de, de formatie die nu op de blanke staat uh, met Gerard Joling erbij... ...Gordon en René en Jeroen, dat dat wel gaat klinken. En dat heeft te maken met het feit dat, dat Gerard uh, een, gewoon een hele aparte stem in het totaal is. En dat maakt het juist ja, zo apart. Ja, zo maakt het een, maar een ik, totale body. Wat uh, ik wel denk persoonlijk, ja, ja, ja. dat uh, de toppers hè, meer, meer apart gaan zingen. Dus dat je eerst dan Gerard Joling hebt, dan René Vroger, dan uh, Gordon en dan Jeroen van der Boom. Dat je dat, ja, dat meer ik, gaat ik. hebben, denk ik. Ja, ja, zeker. Waarom niet? Die mogelijkheid heb je. Ja. En de, die artiesten heb je. En het kan op een gegeven moment ook nog eens uh, uh, samenklinken. Dan kun je met z'n tweeën doen, je kun je met z'n drieën doen. Maar je kan het ook met z'n vier doen. Ja. Dus dan, dat, dat, dat zal waarschijnlijk wel. Dan en misschien is dat ook wel de clue van de Gordon. Dat uh, Gordon gewoon nooit bij Gerard Joling komt zingen. En dat ze elkaar gewoon de hele show niet zien. Ja, kan, kan ik me nauwelijks voorstellen. Nee hoor, dat was een grapje. Ik, ik, ik denk dat de hier op een gegeven moment dus daarna volwassen zijn. En dat Gordon zich ook wel realiseert dat hij, toch een, dat, hij, dat hij toch een aantal keren flink uit de band is gesprongen. Hij heeft zich eigenlijk de afgelopen tijd heeft heel verstandig trouwens rustig gehouden. Ja, heel rustig. Ja, ik denk dat hij op een gegeven moment een beetje is gaan mediteren en gedacht heeft van... jongens, ik ben een beetje door aan het draven. Even, even op die rem trappen, even rustig aan gaan doen, even weer terug bij af. Uh, dat vermoeden heb ik bij Gordon een beetje. En vandaar dat ook dat de... de ja, uh, dat ze weer teruggevallen zijn met, met Gerrit Joling. Dat kan alleen maar als je tot inkeer bent gekomen allebei. En dat van, ja, we gaan het in over? En uh, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe het gaat klinken. Henry, heb jij zelf nog uh, wat te melden uit de showbiz Ja, ik heb op een gegeven moment uh, gelezen dat Thierrit uh, uh, Oosterhuis... Die is uh, laaiend op Henk Jan Smit. Ik weet niet of ik dat gelezen heb. Nee. Uh, want Henk Jan Smit is, nou, of uh, ik zeg het verkeerd... Gert Oosterhuis is namelijk het ontdekker van uh, Total Touch, hè? Ja. Klopt. Tevens uh, oh, broer van, toch? Ja. ja, precies. Maar nou, Henk Jan Smit die loopt te verkondigen dat hij de ontdekker daarvan is. Ja, nou, dan kun je, je natuurlijk wel voorstellen dat dat op een gegeven moment dan uh, niet echt lekker, uh, lekker opgenomen wordt, natuurlijk. Hè? Nee, inderdaad. Ja, ja, ja, En het is, ja, Cheert ja, is de broer van uh, Tijdje Oosterhuis trouwens. Hè? Ja. Zodat je, dan zat je wel gehoord aan de naam, uiteraard. Hè, dus, uh, maar, eh. Uh, ja, ja, Henk Jan Smit is natuurlijk een jongen denk denkt: van, potver, Henk Jan, heb je dat nou weer nodig? Uh, je bent op een gegeven moment een uh, kritisch jurylid. Dan ben je altijd geweest voor idols en weet ik veel allemaal wat. En dan op een gegeven moment ook nog stoppen voor dat hij de ontdekker is van, uh, van Total Touch. Ja, dat gaat echt, echt te ver. Dus dat moet hij gewoon niet doen. Uh? Nee. Ja, ja, toch? Goed, ik hey, trouwens heb je ook al gelezen dat uh, Jan en Jolante uh, weer uh, samen op de foto zijn gegaan. Oh, vertel. Ja, die hebben voor het, uh, het kerstnummer van uh, Veronica Magazine. Dan liggen ze samen lekker lang uit voor het haardvuur. Is <laughs> een oude foto? Uh, ja, ik heb, ik heb inderdaad vernomen dat, uh, dat het allemaal oude foto's zijn. Ja, het zou, het, het zou zonder meer kunnen. Dus, uh, want, want er zijn eigenlijk... er veel meer en het, er zitten allemaal oudere foto's bij. Dus uh, ja, ik, ik weet kom... niet of ze opnieuw uh, samen zijn gaan liggen. Nou, ik heb namelijk wel gelezen hier dat uh, er gids van meer inderdaad, meer leuke stunts uithaalt. Zoals uh, Patrice Pai met uh, Adam Curry. En ook die gescheuring gaan met uh, Pieter Leekman. Die lag zich samen ook naar de camera. Nou, dat kan ik me nog helemaal niet voorstellen. Dus uh, maar in ieder geval, hij ligt vanaf 15 december in de winkels, dus uh, ja, even kijken in de winkel hoe het uitziet, ben benieuwd. Dat wordt lachen, gieren en brullen? <laughs> ja, dit, ik denk het wel. Ik denk ook dat wat je net zegt, dat het inderdaad uh, voorop gezet is, en een beetje, ja. ja, gewoon gefingeerd is, inderdaad. Gewoon het, Want, het jaar een beetje doornemen met de relaties in uh, Nederland. Ja, daarom, dus uh, wat op. Maar het is natuurlijk wel even leuk, niet dan? Zeker weten. Dus, Hé, uh, hey, Henry, mogen we jou weer bedanken? Maar natuurlijk, Zo, ik wil even nog één ding zeggen. Even. Ik weet ja, niet of mensen nog naartoe gaan naar Almelo morgen. Maar we zijn in ieder geval in Almelo, dan, denk ik, wat die uh, kerstsidee uitgereikt. Uh, die we samen in, in, uh, met, met de muziekmakelaar en Radio Moonlight uh, hebben gemaakt. met een aantal artiesten erop. En uh, die wordt dan de volgende. Of, ja, nu morgen uitgereikt in Almelo. Dus uh, als mensen in Almelo zijn, dan zijn ze natuurlijk vanuit de weg. En hoe laat is het en waar is het? Uh, het staat in ieder geval op internet. Even kijken bij de, radio, de, de presentatie van uh, de cd van Radio Moonlight. Uh, ik weet het ook niet eens uit mijn hoofd. Maar ik, ik ben, in vier uur moet ik optreden. Dus er zijn nog diverse andere artiesten die optreden. Dus het wordt weer een gezellige bende. Oké. Okay. Heel erg bedankt. En uh, wij spreken elkaar. Tot dus volgende week ben. bij de laatste Roy on Air. Oké, okay, oké okay dan. Tot volgende week. Okay. Tot volgende keer in april. Ja. Hoi. Zelfde. Hoi.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 I would Nog steeds naar de laatste paar minuten van Royal Air. Slash Entertainment for you. Ja, en Jim heeft het weer een keer geprobeerd. Ik vind het een leuke plaat. Hey ja, helaas uh, alweer uh, aan het einde gekomen van, een, uh, ja, van deze aflevering van uh, Royal Air, de ene laatste aflevering. En dan zijn we ja, daarna in januari zeker bij u terug met een nieuw concept, nieuwe plannen, maar ook een nieuwe naam, Entertainment for You. Hebben jullie daar zin in jongens? Ja, ik wel. Ja, tuurlijk. Het gaat er goed in. Ja, we gaan gewoon door zoals we nu bezig zijn en we gaan steeds beter worden. Nee, dat uh, is een, zijn goede woorden met, uh, van jou, Pascal. Volgende week, hè? Jeroen van de Boom. En we gaan gewoon. En uh, misschien ja. ook nog wel een hele, hele, hele, hele grote vriend. Een hele grote vriend. Ja. Zullen we nog een kleine hint geven? Ja. Een en, kooitje. Een kooitje. Okay. Een koortje. Een en hele iemand, grote vriend in en en een koortje. Die van in het poepen liggen houdt. <laughs> En dat kooitje. Nou, dat zijn de laatste hint. Die hebben we waarschijnlijk volgende week. Dus nog niet helemaal zeker. Maar, maar, maar, maar. We gaan ons best ja, we doen. We gaan ons best doen. Ja, volgende week Jeroen van der Boom en nog vele anderen Hierbij Roy on Air en de laatste helaas. En we gaan natuurlijk ook een kerstweertje neerzetten. Hè? Ja, dan uh, ja. gaat de kerstrazy komen uit de kast en dan wordt het een en al kerst. En dan uh, zorg ik voor de kerstmutsen. Als jullie voor de glue wine zorgen, dan komt het helemaal goed. Oké. Okay. Nou, uh, Rudy, jij ook bedankt. Ja, jullie ook jongens en, en uh, volgende week weer uh, ja, raar maar waar nieuws en natuurlijk ook uh, de Eendagsvlieg en wie de ik zou dat dit keer zijn. Ik ben benieuwd. Ik weet het niet. Tot Ik volgende weet het niet. week. Zelfde tijd. Zelfde zender. Ja, Bedankt laat je nog even luisteren. weten. Als je iets leuks hebt, www.entertainment4u en de 4 is een 4. 4u.tk Laat al je leuke berichten achter. en uh, Je weet het hè, we hebben de vragen voor Jeroen van der Boom. Heb je een leuke vraag, zet hem neer. En de leukste, die gaan we gewoon eventjes bellen live in de uitzending. Mag je hem gewoon even live stellen. Dat gaan we allemaal doen. Tot volgende week allemaal. Bye bye. bye. Als het even kwijt, de avond was gevallen, de liefde om me heen. to the